Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. VVD, D66 en CDA zijn er nog niet uit. Na een hele dag formatiegesprekken zitten ze nu apart met hun eigen partij. Verslaggever Ron Vrezen over de opties die er nog zijn. Dat D66 zich nu moet beraden kan erop wijzen en we krijgen aanwijzingen dat het ook zo is dat er toch uh, op tafel ligt voortzetting van het huidige kabinet... met de ChristenUnie er dus bij. Iets waar Sigrid Kaag eigenlijk altijd tegen is geweest. De andere mogelijkheid is dat er toch een kabinet op tafel ligt... met zes partijen, met de linkse partijen erbij. En dat kan erop duiden dat uh, Rutte en Hoekstra... ...zich vooral moeten beraden met hun achterban, want die waren daar altijd tegen. Sowieso wil niemand nieuwe verkiezingen, zegt Rom. Hij denkt dat ze daarom vanavond wel echt met een oplossing moeten komen. Minister Grapperaus vindt het prima als gemeentes corona-polsbandjes uitdelen... ...aan horecabezoekers die hun QR-code laten scannen. Het idee is dan dat je makkelijker van kroeg naar kroeg kan. Er zijn wel een paar voorwaarden. Zo'n bandje mag niet ouder zijn dan 24 uur en ze moeten niet door te geven zijn. Ga geen vrijwilligerswerk doen in weeshuizen in het buitenland die oproep doen kinderrechtenorganisaties. Ze zeggen dat het die weeshuizen alleen maar te doen is om het geld dat jongeren meenemen. En continu vrijwilligers die op bezoek komen is bovendien slecht voor de ontwikkeling van de kinderen die er zitten. Ouderen hebben nog wel eens moeite met de digitale corona QR-code. Daarom is er een telefoonnummer dat ze kunnen bellen voor hulp en waarmee ze een geprinte versie kunnen krijgen. In Ede hebben ze wat anders bedacht. Daar helpen studenten. Wij zijn uh, bezig om een aantal middagen te organiseren waarbij wij senioren helpen uh, om hun uh, coronapas klaar te maken. Dus zowel de app installeren als kaartjes maken. Deze man is er hartstikke blij mee. Er staan zoveel dingen op die smartphone en dan is het iets nieuws erop zetten...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 Hij vroeg, mag ik dat meenemen en draaien? Ja, okay. En zo is dat dus zeg maar half officieel meteen een hit geworden en die is opnieuw opgenomen. Of wat? Even wat muziek. Hier is Earth and Fire met Weekend uit 1979. Volgens Constant Meijer ook een belangrijk -rock nummer.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 en als die uh, uh, uh, jongens en meisjes dan een ding gedaan hadden een liedje ja. hadden gezongen en van het podium kwamen zeiden, ja wij zijn van die, uh, die platenmaatschappij ja. Heel goed wat je deed, wil jij hier even een handtekening zetten <laughs> en dat bleek dus een voorlopig contract ja, ja, ja. te zijn dat je aan die platenmaatschappij vast ja. en, en, en, en, en de ja. winter zei wij waren heel slecht toen <laughs> wij waren heel slecht <laughs> ja, ja was leuk ja.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 Q65, ja. QB in the Blizzards. QB the Blizzards. Ja, Blizzards, ja, dat is ietsje, la de ietsje de later, maar de... het is dan meer de blues. Ja. Laten we maar gauw gaan luisteren naar Peter Koelwijn en zijn rockers met het nummer Doe maar net alsof uit 1960.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 Dat je in In Engeland kreeg je al meteen een twee stromen. De Beatles liggen eigenlijk in het verlengde van de Amerikaanse musical muziek.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 Weet ik ook en, niet, volgens mij niks. verkeerd. Gewoon uh, verkeerd geïnterpreteerd. Ja, ja. ja. zo hebben ze het verstaan. Dat, en dat is uh, volgens mij een uh, Moskaanse vriend. Ja. En, maar, is dat de eerste, eerste, eerste pophit van Rusland? Gewoon oh, interessant. Zelfs. Een Nederlands liedje. Nou ja, nou heeft hij het ook weer gepikt, maar goed, dat kwam pas veel later naar boven. Is dat zo? ja. <laughs> niet gezien bij Matthijs van Nieuwkepping? Nee, nee. Nog nee. Niet, wel, eh, Venus. Venus. Ja.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 Opeens heeft ja. hij het uh, nette haar uh, net zo zwart gevergd... als Frank Sinatra, Dean Martin en al die American crooners. Okay. En, ja. en, Elvis, en, en, en Nicole, uh, Elvis en Sinatra zingen ja. een medley in die Welcome Back Elvis show. Waarbij uh, uh, uh, Sinatra zingt Love Me Tender op een jazz arrangement overigens. Ja. En Elvis zingt The Witchcraft, ja. zo'n American ja. classic. Ja. Ja, leuk, en ja. het fascinerende is ja. nog, dat heeft...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 Nou, toen kon Elvis weer verder. En toen krijgen we al die slappe toestanden als moezidijn. Toen ja, hij, oh, Nee, maar toen werd hij weer... We hadden eer... geluk dat... We hadden dat... is nooit en zijn klauwen. Nee, inderdaad. <laughs> nou, en toen was Elvis naar de Beatles natuurlijk helemaal weggezakt. Ja. Toen heeft uh, de kolonel hem teruggekregen in 1969. Met die uh, uh, show...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 een beetje mijn probleem is uh, dat ik een soort vooroordeel had ja, uh, dat, uh, dat Nederlandse muziek er eigenlijk niet zoveel toe deed op een enkele uitzondering nou, dus internationaal was gezien dus, ja. nee, in Nederland niet echt ik vond het eigenlijk altijd minder ik was heel sterk gericht op het buitenland mm -hmm. ik las ook de New Musical Express en de Melody Maker en ik hield ook de ontwikkelingen in het buitenland heel ja. nauwkeurig bij ja, okay. en uh, ik weet nog in, in, in, in de, de oorperiores begonnen in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 Die liep bijvoorbeeld bij zijn tweede, bij zijn tweede eindexamen voor het eerste gezak liet hij toch maar gewoon weg... Dan had eigenlijk helemaal geen zin meer in. Nou ja, dat deden wij natuurlijk niet. Wij wilden dat papiertje ja, hebben. Dus ja. Bert Ruiter is dus uh, bassist geworden. Ja, ja. Uh, uh, de gitarist die ook nog bij de Toreros heeft gespeeld. Ook trouwens een vrij uh, onbekende bekende band. Ja. In soms had je de ja. Battle of the Bands op een goede dag. Ja. In Hotel Jans tussen de Spectacles ja. en de Toreros. En ja...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 Hier zijn de Spectacles met I'll Be Satisfied. Eigenlijk, ja. muziek, dat je het eigenlijk niet zo hoog inboardeert eigenlijk. Ja. Maar ja, ik ja. vond de, de plaatopname en, en de liedjes niet altijd uh, even nee, nee. geslaagd. Ja. Uh, dat is later alsmaar beter geworden. Het was af en toe was het wel een leuke compositie. Uh, ik vind bijvoorbeeld een heel leuk liedje. True Love, that's a Wonder van Hans Vermeulen. Dat vond oh, ik ook wel ja, ja, nee, maar goed, die stak er, af en toe stak er iemand bovenuit, ja, ja, ja. En, uh, ja. Johnny Lyon, die ik goed heb gekend, uh, die, ja. die kon ook heel fijn rock n roll maken, ja. maar die is alleen maar bekend geworden met dat Sofietje ding. Dat was ook het spannende, je had eerst, had je rock'n'roll, krijg je, rock je beatmuziek, maar vanuit die beatmuziek, de Mercy Beat, krijg je op een gegeven moment jazzrock, symfonische pop...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 nieuwe instrumenten, dus Thijs uh, van Leer die komt dan met die fluit, ja. uh, uh, Roxy Music komt met de saxofoon ja, met de ja. en de synthesizer, Traffic komt met de sitar en dwarsfluit. Ja. Dat zijn ook allemaal van die ontw ontwikkelingen geweest die, het, als je er echt dichtbij betrokken was, ja uh, je aandacht trokken, want ja, je was, was altijd op, ja. op zoek naar wie voegt iets toe aan wat er al is. Ja. Ja.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 En uh, ik weet, bij de hitkrant oh, okay. hebben wij op een gegeven moment ook ja. nog een hitkrant uh, discotheek op de weg mm, gezet. Yeah. Op de weg met Harry de Winter. Oh, die is daar oh. begonnen. Yeah. <laughs> ja. en, uh, en, en nou ja, goed, zo loopt het dan yeah. verder. En nu yeah. is het weer toch terug naar, uh, ook weer, de groepen zijn groter geworden. Uh, uh, mensen willen toch weer dansen. Een ander type drugs, waardoor ze urenlang in een soort van staat kunnen blijven.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 Heb je er nooit gedacht? Als je, ook als je die nieuwe top 50 van Rolling Stone ziet, ja. albums. Ja.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 Een ontwikkeling meegemaakt van het ja. ontdekken, de opkomst, maar ook weer zeg maar voor een deel de teleurgang van ja. die publiek, Voornamelijk de techniek. Kijk, ik heb Vind je nou ook nog een in even... teleurgang, ja? Nou ja, wat betreft uh, uh, uh, concepten. Ik bedoel, in de concepten. Toen de LP uh, in, de, in de wereld kwam, ja. waren de mensen die konden daar als een kunstenaar een concept op loslaten, ja. een samenhangend ja, ja, ja, programma van liedjes maken. Ja, ja. Ja. En, en, en, en die samenhang, die werd weer uh, gereflecteerd in het roesontwerp. Ja. En je had fotografen van je eigen generatie, je had ontwerpers van je eigen generatie. Je ja, kan nu ja. toch ook je zien dat hele websites ontworpen worden voor één nieuw ja, album of zo. Hè? Nou, maar ik zie nu ja. in feite manier, dat ja. alles uh, is, uh, is teruggegaan. Uh, laat ik zeggen, die samenhang is volgens mij weer uiteengevallen in losse ja. nummers. En dat oh, is ja. Spotify en dergelijke meer. Ja. Nou, mensen stellen nu Spotify lijsten samen. Ja, dus, dus, maar, ja. uh, dus, en, en, en bijna niemand uh, koopt nog uh, nee, platen nee. of cd's. Dat is bijna allemaal voorbij. Constant refereerde al eerder aan Roy hooi bekennen. En hier horen we hem met Sweet Dreams uit 1972.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 ja, dat is waar. Ja. Ja. Weet je, ik heb wel eens uh, teruggeluisterd de drie uh, dubbel LP van, uh, van Woodstock. Ja. En dan denk je, jezus, wat lijkt die muziek eigenlijk allemaal op elkaar? Ja. Dat had ik toen helemaal niet zo door. Het zijn allemaal lange nummers met hele lange gitaarsolos. En allemaal met vergelijkbare akkoordenschema's. En ik denk, oeh dan had ik het toch uh, vroeger uh, anders, uh, zag ik dat anders dan nu? Nee. Maar goed, dan, dan komt er weer iets anders en dan komt er weer iets anders. Maar ja, ja, ja. het zijn toch. Ja. En de meeste mensen luisteren niet naar teksten.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 Daar hebben we... Ja, nee, ja, maar ja. kijk, in de popmuziek staat de microfoon altijd te hoog. Kijk naar we sturen al die mensen zeggen, Je moet altijd net doen alsof je er net niet bij kan. Dat je een beetje maar kijkt, ja. of, of, of uh, ermee slingeren, of uh, overdwars houden, of dingen mee doen. Working the mic. Dat is ook een element in het bundelen van energievelden. Uh, en, en, ja, je kan het, je, ik kan het aanwijzen.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 ja, ja. Weet je, dat noemde hij dan. Uh, hij kon eigenlijk geen gitaar spelen, maar hij speelde snakegitar. snake gitaar. Denk je, wat zou dat als nou Dan Ben je meteen ja. alweer, snake gitaar? God, Brian Hilo speelt snake gitaar. Ja. Uh, ook dat soort dingen speelt ja, ik allemaal een ja, rol. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Je moet mentaal wel sterk in je schoenen staan, want het probleem van het worden van een ster, dat is dat je ook, uh, zeg maar, bijna fysiek een ster wordt. Out of reach.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 Dan kon hij weer een hoeveelheid cocaïne krijgen. Ik heb met de Eels meegemaakt. Ik zit daar met Don Henley en Glenn Fry te interviewen in een huis in de Hollywood Hills eind jaren zeventig. En die begonnen met gewoon een sticky. Maar dat sticky werd groter. En Joe Walsh wist de grootste sticks van de wereld te maken. Die dan de hele kleedkamer rondgingen.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 het is een goed idee, never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. No That you lie, straight face. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.